12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De golf van aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka van zondag... was bedoeld als vergelding voor de terreurdaad vorige maand... in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Dat heeft de onderminister van Defensie van Sri Lanka gezegd in het parlement. Hij baseert zich op de eerste resultaten van het onderzoek... naar de aanslagen van zondag. Het dodental is inmiddels opgelopen naar 321. In Christchurch schoot een 28-jarige Australiër vorige maand 50 mensen dood. In en bij een moskee. Tientallen anderen raakten toen gewond. De dader is een rechtsextremist. Die heeft verklaard dat hij wraak wilde nemen voor aanslagen door moslimextremisten in Europa. Franse Joden hebben steeds meer te maken met antisemitisme. Vorig jaar werden honderden incidenten geregistreerd... uiteenlopend van beledigingen tot fysiek geweld. In en rond Parijs is inmiddels te zien dat Joden uit de voorsteden vertrekken... en in andere wijken bij elkaar gaan wonen. Een aantoonbare reden voor het groeiende antisemitisme is er niet. Een duidelijke dadergroep evenmin. SNS, RegioBank en ASN Bank hebben sinds vanochtend te maken met een storing. Klanten kunnen niet inloggen op de website en op de mobiele app. Volgens een woordvoerder gaat het om een softwareprobleem. De storing geldt voor zover bekend alleen voor de drie banken van de Volksbank. Andere banken hebben geen storingen gemeld, zegt Betaalvereniging Nederland. Toch komen er op allestoringen.nl ook meldingen binnen over andere banken... maar die zeggen geen problemen te hebben. Een petitie tegen hondenbelasting is 40.000 keer ondertekend. De handtekeningen van het burgerinitiatief... worden vanmiddag overhandigd aan de Tweede Kamer. De Zeeuwse initiatiefnemer begon in 2012 met zijn actie. Hij wil dat de hondenbelasting wordt afgeschaft... omdat het geld volgens hem door gemeenten wordt gebruikt... om de begroting te dichten en niet om bijvoorbeeld hondenpoep op te ruimen. Het weer het is opnieuw een zonnige warme dag. De maximumtemperaturen komen uit rond de 20 graden op de Wadden... en 24 graden in het zuiden van het land. Er staat wel een stevige oosten- tot zuidoostenwind. Morgen blijft het warm. Later op de dag is er dan kans op een stevige regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bezoekers aan de Keukenhof staan in de file op de N207 of aan de Rijn Hillegom voor Hillegom 2 kilometer met een kwartiervertraging. En aansluitend op de N208 Haarlem-Sassenheim tussen Hillegom en Lisse 2 kilometer met daar nog eens ruim een half uur op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Als die bovenaan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Was er nooit een reden voor een feest? Oh, wat is het een leven fijn! Did, but you never lived Dit is het ritme van Zandvoort I, I what it was I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 Ooh ,Ooh ,Ooh ,Ooh, I'm gonna shake all the hmm. way in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake all the way in the dirt under me, yeah. gonna shake all the in the dirt, in in the yeah. gonna shake all the in the dirt, yeah. I'm gonna shake all the in the dirt.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 lie Memories are touching So. It's not Terug. Staan we uren op de hal, rijdt de trein terug? Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje en we moeten doen, dus voor de laatste keer het spijt me. Het duurt te lang. Oh -oh -oh -oh. het duurt te lang. We staan stil, wat jij viel, wat ik viel. Yeah. Het duurt te lang. Oh, oh, oh. Deze stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht.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 But it was on the sky, burning in your eyes You look at me, babe, I wanna catch on fire It's buried in my soul, like California gold You found the light in me that I couldn't I'm okay.